Namelijk op de beachclub op het Mediapark. Allemaal ter meerdere eer en glorie van onze eigen Luc Iking, die vanavond voor het allerlaatste horen is in BNN Today. En ook hier aan tafel columnist Eva Hoeken... onze eigen crime-watcher Mick van Weli. onze eigen sportman Erwin Wennemars... en onze eigen allesweter Siebert van Lienen. Zometeen hebben we het over zakkenrollers onder andere. En Luc... Uiteraard hebben we nog een kleine verrassing voor je zo aan het einde van de show. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> ook een beetje beangst. <laughs> ja, dat lijkt me ook logisch. Meekijken kan, ook hier op de Club Radio1.nl. Dan vind je vanzelf de webcam mee. Twitteren dan ook, hashtag BNN Today. En we hebben voetbal. Was Tegeler, Roda JC, Kambuur. Hoe is Het is uh, zojuist begonnen aan de tweede helft. Het is 1-0 voor Roda. Er zijn twee wissels geweest bij Kambuur. Dat zich op die manier heeft aangepast. En nu zeg maar in het systeem van Roda speelt. Met een extra centrale spits erbij. Dat is Hemmen geworden. Het is toch een beetje de ploeg van de mooie namen. Kambuur. Mooie voetbalnamen Michiel Hemmen. Die komt dan als vervanger van Oliver Veldballen. Dat is eigenlijk weer jammer. En wat ook doodzonde is dat Oebelen Schokker op de bank zit. Maar het zijn stripboeknamen, Er is het al het een en ander over gezegd. Maar een aanpassing dus bij Cambuur in de hoop dat dat wat meer, nou ja, wat meer oplevert. Want zo is het eigenlijk, want gevaarlijk is de ploeg uit Leeuwarden nog nauwelijks geweest. De man die scoorde voor Roda, dat was nee met Roda is niet gewijzigd. Zoals gezegd, de tweede helft is een paar minuten oud en het is 1-0 voor Roda JC. Volgende onderwerp paniek deze week door verhoogde terreurdreiging. Amerika sloot 21 ambassades en consulaten. Dreigingsniveau is op dit moment... Vaag. Blijft uh, voor ons nog een wat vage toestand. De sluiting van tientallen ambassades en consulaten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering heeft berichten onderschept. Uh, zo is het verhaal. Berichten van Al-Qaeda. Daar zou dan uit blijken dat er iets op handen is. Nou, en als er iets is, dan weet je dat het mis is. En iets is er vooral in Jemen, schijnt. misschien. Woensdag maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend... dat de Nederlandse ambassade in Jemen misschien potentieel iets... Voor iets of iemand is. En bij mij in de studio is Lex Runderkamp. Hoe verklaar jij die opkomst van Al-Qaeda in Jemen? Ja. In Jemen functioneert de overheid eigenlijk niet meer... Uh, sinds het begin van de opstand in 2011. De opvolger van, uh, van Bin Laden heeft uh, Al-Qaeda eigenlijk zeg maar, laten onderduiken... in allerlei instabiele regio's uh, in de Arabische wereld, ook ja. zoals in Jemen. Maar je ziet het ook in Syrië, Irak en Libië. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus iets is dus Al-Qaeda wat natuurlijk wel een beetje vreemd is... want een tijdje terug was Obama nog een beetje Al-Qaeda aan het dissen. Uh, zes maanden geleden zei president Obama dat uh, Al-Qaeda zo zwak was geworden. Hij noemde ze slechts nog een schaam van wat ze ooit waren. Nou, kijk nu, vandaag uh, heeft hij 19 ambassades wereldwijd uh, gesloten. Dus uh, wat weet de Amerikaanse president ja, dat precies. Dat zegt genoeg, zou je zeggen. Ja. Lex, dankjewel. Ja, bedankt Lex voor de geruststelling. Dat zegt dus zeg maar helemaal niks. Nee. Dat zegt heel erg weinig. De VS hebben vandaag ook nog hun consulaat in Lahore in Pakistan ontruimd. En verder was natuurlijk het bericht deze week. De treinen vanuit België worden extra gecontroleerd. Vluchten van Schiphol naar de VS worden extra in de gaten gehouden. En zie wat jij denkt, mijn god, wat een paniek zijrij. Nou ja, ik, ik heb niet een soort van radarschotel in mijn tuin staan... waarmee ik nog beter al Qaeda kan afluisteren... waarmee ik nog beter weet wat ze precies willen. Die schotel heb je nog niet, hè? Maar ik vind twee dingen raar. Ja, ik ben aan het sparen. Yeah. Uh, maar uh, uh, nou, nou, twee dingen vind ik raar. Eén is dat het zo weinig specifiek is. Ze zeggen dat het een conference call was. Dus een soort van de raad van bestuur van uh, al Qaeda, uh, Zover dat al bestaat. Uh, maar dan zou je niet zeggen dan moet je het hele Midden-Oosten moet op slot... Uh, en twee, het komt natuurlijk Obama wel verdraaid goed uit. Want het zou onderschepte informatie zijn vanuit de informatieprogramma's. Uh, nou, we hebben nu natuurlijk de NSA en ligt daar toch wel onder vuur. En het begint ook wel in het Amerikaanse congres duidelijker te worden dat uh, zij helemaal niet zoveel wisten. Er werd gezegd, uh, alle uh, lawmakers mm. die wisten wat er gebeurde. Maar dat, dat blijkt toch wel anders te zijn. En nu, ja, toevallig via zo'n programma... via zo'n satellietje van onderzeeboot hebben ze het kunnen vinden. Um, je, waarmee het we is, met z'n allen weer bang worden gemaakt. Denk je het is maar onzin of het is heus wel zo... maar het komt hem ook wel heel goed uit om dit even de wereld in te gaan. Nou, als je kijkt naar um, alle wetgeving... Die, die gericht is op dit soort informatieonderschepping... Uh, dan wordt er, wel, uh, wordt er wel heel erg met je gespeeld. De beste communicatiedeskundigen, de beste PR-mensen... worden op dit soort programma's gezet om het te verkopen het Amerikaans publiek. Dat uh, weten we na de uh, Patriot Act en na de inval in Irak. Wie het leuk vindt, is echt geen compleet denken. Maar typisch een YouTube Curveball in, dat is de bron geweest van de Amerikanen. Curveball. Ja, dat, dat was een Duitse bron die de uh, uh, Amerikanen heeft wijsgemaakt... Uh, dat, uh, dat uh, Saddam Hussein uh, massavernietigingswapens had. Dat was één Duitser, maar die wist het wel zo uit te tekenen. Die keek gewoon naar de Merkel-treintjes van zijn zoontje... en die tekende dat op papier en die zei, dit is het. Maar wat bedoel je hiermee? Er zit nou, een hele Amerikanen industrie achter. achter. Er zitten zit gigantische belangen achter, er zit een hele industrie. Er worden heel vaak ja. aanleidingen gezocht om binnenlandse politiek te bedrijven. En dit komt Obama verdraaid goed uit. Maar, maar zien, we, zien we, dit gebeurt toch eigenlijk al sinds het begin van de Koude Oorlog? Amerika heeft toch altijd een soort vijand gecreëerd en, en, en uh, vooral voor eenheid en bij verkiezingen om het om heel erg tot. Ja, te benadrukken, en dus en dat, ook om te benaderen. De Amerikanen moeten dat lekker doen als ze dat zelf willen. Maar het gekke is, we weten nu dat ze hun meest nauwe bondgenoten luisteren ze af. Ze luisteren de Duitsers af. Ze luisteren Europese topleiders En ze zouden dan wel die, diezelfde bondgenoten even vertellen wanneer ze de meest kritieke informatie hebben over terroristen. Terwijl ze ze zo weinig vertrouwen dat ze tegelijkertijd onder de tap staan. Dat vind ik gewoon vreemd. Ja, dat, dat gebeurt toch wel vaker toch? dat, dat, je, dat, dat Vrienden elkaar af. Nou, niet, ik doe dat niet met vrienden, maar goed. <lacht> Landen, die luisteren elkaar af, maar die werken ook samen. Ja, maar dat is toch niet zo heel raar dat dat gebeurt? Maar nee, maar ik ben daardoor wel wat wantrouwiger over die informatie. Ik denk niet bijvoorbeeld, hè, je hoorde nu deze week. Kijk uit als er een man met een stijve jas in de tram staat. Of een tasje ergens weer op de dam staat. Nou, ik geloof dat helemaal niet, dat die dreiging daar is. Nou, Word je daar een beetje bang van als je dat hoort, Eva? Niet. Nee. Of nee. een onheimisch gevoel? Nee, nee helemaal niet. Let op, wees waakzaam, hoor je dan? Ja, nee. Ik ook, wat, wat moet je dan doen? Ja, nee, precies. Want maar... wat is dan verdacht? Dat iemand inderdaad met een tas. Ik bedoel, ik heb van de week nog in mijn eigen huis ingebroken. Er <laughs> heeft niemand gebeld van. Er is, is nu een vreemd mens op een ladder. En staat. Laat, ja, jij ja, was verteld kwijt. Ja, ik je... was verteld kwijt. Maar is een ander okay. verhaal. Maar ik bedoel, ja. ik denk niet dat iemand. Uh, ja, ik, ik hoor het niet omheen hoor. Dat mensen daar enorm mee bezig zijn. En dat ze bang zijn of dat ze waakzaam zijn. Vind jij het onnodige paniekzaaierij? Heb je dat ja, Dat weet je niet. Je hebt geen idee. Nee, Oké, okay, maar onnodig weet je niet. Maar paniekzaaierij kan je wel vinden. Nee, nee. Door alle het, berichtgeving. Het, nee, hoor. Nee, nee. Ik, weet je wel, het, het slaat toch niet aan. Ik heb, weet je wel, Het is toch niet iets waar je je mee bezig gaat. Of wat ik om me heen erg merk. Dus er wordt, er wordt een terreur... Alarm afgegeven waar je dan verder niks niet veel mee doet. En als er straks een, een bom ontploft in een tram, dan zeggen we allemaal waar waren de, onze nee, veiligheidsdiensten. Maar jij bent wel voor hem, Mick. vindt als er informatie is, dan, willen wij dat, dan moeten wij dat als burgers ook weten. En het nou ja. is goed dat we dit nu allemaal te horen krijgen. Kijk, ik vind, ik vind wat Siebert zegt, dat die laatste actie met Al-Qaeda, die conference call. Uh, uh, ja, misschien lagen ze wel in een vuistje bij Al-Qaeda en hebben ze het bewust gedaan. En misschien heeft Amerika het ook wel overdreven. Dat, dat, dat kan best, maar ik vind dat je die dreiging wel heel serieus moet nemen. En, uh, en die dreiging is er ook, denk jij? Weet je, je, je ik, hoor, ik, ik, ik Wat moeten wij dan doen dan? Nou, nou, ja. ik, ik, wat moeten wij doen als gewone burgers? Wij kunnen toch helemaal nee, niets doen. Niks, je kunt niet. Je kunt er niet, niet voor. Nee, maar absoluut niet. wat doe, doe jij dan nu anders? Ik denk, ik denk dat het goed is dat, het, dat er heel scherp naar wordt gekeken ja. en. Uh, uh, Kijk, wij zien maar dat natuurlijk wat anders. Hè? Ja, maar maar wij, wij zien natuurlijk alleen het, wanneer het fout gaat. Maar we zien niet wat er voorkomt. Ik, ik ken bijvoorbeeld iemand, uh, haar vader, die is hoofdbeveiliging op Schiphol. En die zegt altijd tegen mij, er komt heus wel wat vaker wat voorbij in koffertjes wat wij niet horen. Uh, dus er zal vast dreiging zijn. Goed dat er geheime diensten politie is, dat ze waakzaam zijn, et cetera. Maar het is wel raar dat ze het zo over de top publicitair gaan uitbuiten. Terwijl als je niet precies weet wat er is, dan hou je het gewoon stil, dan ga je zoeken, dan ga je niemand op een spoor het zetten. Er blijft te veel vaag, zeggen. Er zijn veel te weinig details. Ja, het over de top gaan ze het in de media. Brengen. Maar je, kan, je zou natuurlijk kunnen zeggen: het is een soort win-win situatie voor overheden. Of er gebeurt niks en dan kunnen ze zeggen uh, de maatregelen hebben effect gehad. Of er gebeurt wel wat en dan zeggen ze: oh nee, godzijdank is het niet erger en zie je, we zitten er wel bovenop. Dat, Absoluut. Je, dat dus je, je het weet, ook weet ook. het nooit. En dat is het nare natuurlijk als burger: dat je je moet je privacy ingeven voor een onzekere veiligheid. Je weet nooit wat je. Daar, daar, wil ik, daar wil ik iets over zeggen. Ik hoorde een voorbeeld, ik weet niet of het, of het waar is of dat het gewoon een, een theorie was, maar over een familie waarin de moeder zocht op internet naar snelkookpannen. En de zoon, eh, Boston, en de zoon zocht op uh, bommetje maken, wat dan ook. En dezelfde avond nog stond, uh, stond de FBI voor de deur van uh, What's Happening. Ja, het was bij een echt. Stel dat ging kamperen, geloof ik. En de journalist. Oké, okay, nou, ik, heb, ik heb dat voorval, uh, heb ik voorgelegd vandaag uh, de hele dag. Bij, bij de slager en met mensen die ik tegenkwam uh, in voorbereiding voor de uitzending. Gewoon gevraagd de mensen gewoon stevig hey, voordat het jou overkomt. En ik heb dat fantastisch, heb, he? Ik heb volk het naar 15 mensen, mensen gevraagd. Ja. En echt allerlei soorten mensen. Harry van de Tootoo Shop en weet ik het. Allemaal verschillende soorten mensen. Dertien van de 15 zeiden, ik zou dan denken, gelukkig. Het, er is inderdaad een veiligheidsdienst die het in de gaten houdt. En twee zeiden, jezus, ik zou me verschrikkelijk uh, bekeken voelen. Dus ik... Nou. Ja. Nou, ja. Hoe, hoe zou jij het... Uh... Ik zou het helemaal niet erg vinden. Als je van je bed gelicht wordt en dan blijkt ah, later dat als het... Als je van je bed gelicht wordt, dan blijft het wel overdag. Ja, maar, ja, maar, ja, maar jij bent dus een van die van dertien. Jij zou het niet erg vinden als je wordt opgepakt en dat blijkt door informatie die niet klopt, maar ze komen per ongeluk niet nou, Als Als er nou even een keurige, keurige excuses aanbieden, dan er... aan, a, a, a, ja, aan Willem, midden, vind ik het prima. Willem, maar je wordt natuurlijk, kijk, bij het idee van afluisteren, hè, hebben ja. mensen ook het echt het idee dat je uit je auto wordt gesleurd en mensen ja. tegen de muur aanstaan. Ja. Ik bedoel, er wordt natuurlijk wel echt type gezocht. gezondheid. Ik vind ik. het nogal raar dat als je googelt op snelkooppan en uh, en op bom maken, dat kan echt van alles betekenen. Ik kan nu even niks bedenken... maar het is wel heel vaag om dan... Uh, om dan meteen maar van je bed te ja, worden gelicht. Ja, maar je wordt, wordt niet meteen van je bed gelicht. Nee, nee maar bedoel, Sowieso dus al hier twee van de... denk ik van de... Even, ik wijs even naar vijf mensen. Twee mensen vinden het wel prima. Dat is toch, ik denk dat dat misschien wel een aardig gemiddeld is. Maar ik vind die angst, hè. Dat het, wat, als je dit terreur... Als je nou vertelt... wat, wat, wat, wat draagt het bij aan de mensen? Om alleen maar angst in, in, in te boezemen. Daar hebben we toch allemaal niks aan? Dat denk ik ook. En als je dan bijvoorbeeld denkt, 200 mensen gaan per jaar op fiets dood, 0,3 door terreurdoden in Nederland. Denk, waar Dat hebben is we het dan? Over? Overzien. En zo ja. kunnen we alles wel kapot relativeren. <laughs> Zet er een punt achter. Achter de week. Leuk! Ja, een uh, country? Uh, nou, de, verrek. Ja, die heb gelijk ook. Dat is onbewust toch een beetje country geworden. Uh, Niet Dolly, hè? Ja, nee, nee, zeker oh. nooit Dolly. Maar ik, uh, ik ben een beetje plaatjes aan het draaien die ik, waar ik dan een idee bij had uh, van uh, zes, jaar, uh, zes jaar BNN. En uh, dit is een liedje die, uh, we, die ik heb gebruikt bij een reportage. Daar heb ik uh, samengemaakt uh, voor het programma Weg met BNN samen met Timo Perlin. Toen zijn we op de scooter naar Rome gegaan. Um, daar hebben we toen vier weken lang uitzendingen omgebracht. Gemaakt. En dat uh, was heel tof. We hebben een soort roadtrip op de radio toen gemaakt. En een van de mooiste dingetjes, vond ik zelf... was uh, dat we op een gegeven moment... een slag tussen Duitsers en Pruisen gingen naspelen. Op onze scooters. En daarvoor hadden we natuurlijk allemaal verteld. Hè, een stukje geschiedenis naar de mensen toe. Uh, maar, maar we gingen op een gegeven moment dan op onze scooters. als zijn het paarden. Gingen we die slag <lacht> naspelen. En uh, daar hadden we dan uiteindelijk onder omdat dat in ons hoofd ook al mee zat. All, all summer long van Kid Rock gezet. Omdat we dat zo'n goede plaat vonden toen. Dus een klein stukje van die reportage, een heel klein stukje en daarna gewoon Kid Rock. Kenzie, op je paard. Daar gaan we. Ik ben een Bruiser. Hey. <laughs> Doe schwijnhond. Daar zit ik op mijn scooter. Attakeren, attakeren. Je had nog geen geweren toen. 1870, Luc. Je had geen geweren. Ofwel? Ja, je had geen mitrailleurgeweren. Wat dan wel? Ja, gewoon. Je moest er één keer schieten. Nog een keer. Is dat het geluid van het paard? Nee, dat is een pistool.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 The way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things. Oh Het was de, de allerlangste en ook allerbeste rechtvaardiging voor Kid Rock. Oh, zie je wel, hè? Is ook noodzakelijk bij dit nummer. Ja, maar ik vind ja. het wel leuk liedje ja, ook, toch? Het is stiekem heel Tuurlijk, lekker plat. Daar mag je niet Maakt veilig, het hoor. uit. En dat was dus in Italië met Timor. En dit was Frankrijk nog. Frankrijk. Ja. Het was mooi. Bas Ticheler, Rodi en Cambuur. Een uur ruim onderweg, nog altijd 1-0 voor Roda. Maar Cambuur is gevaarlijker geworden. Cambuur heeft zichzelf in de tweede helft nadrukkelijk op de kaart gezet. Dat heeft ook te maken met die twee wissels en het systeem dat wat is veranderd. Daarmee lijkt de ploeg uit Leeuwarden ineens plotseling veel beter in zijn veld te zitten. Dat heeft kansjes opgeleverd met de nadruk op het verkleinwoordje voor de heren Lewin en Rietsmaier, Een van de invallers aan de kant van Cambuur, Rietsmaier die van PSV is overgekomen nadat ze daar... De bespreking kregen over Park. Toen mocht Rietzmaijer weg. Daar zijn ze in Leeuwarden zeer tevreden mee. En zonder het verkleinwoordje. één hele beste kans was er voor Bakker. Die werkelijk met een geweldige trap van achteruit door de rechtsback droste. Eigenlijk vrij voor de keeper van Roda werd gezet. Maar de bal was net te hard. En hij kwam net een... Nou, bij in de paardensport zouden ze zeggen. Een neuslengte tekort om nog in de buurt van die bal te komen. Hij botste vervolgens met Courto. De keeper van Roda. Maar kon net niet meer... Die wel genoeg vaart meegeven te onderdoor. Anders was dat misschien al de gelijkmaker geweest. Maar het gebeurt in de tweede dag eigenlijk alleen nog maar op de helft van Roda. Dat moet gaan counteren als het de onder onderschept zoals nu. En het wordt aangespeeld. En behoorlijk onder de boven wordt getikt. In de middencirkel door Martijn van der Laan. Die daarvoor de eerste kaart van deze wedstrijd gaat krijgen van scheidsrechter Blom. Dat is een gele. Het publiek. Is nog boos omdat daar een rode kaart op de plaats zou zijn geweest. In de ogen van de mensen hier op de tribune. Nou ja. Dat valt te bezien, maar onstuimig, dat was het zeker. Een spaarzaam moment weer is van Roda in voorwaartse richting. Want het is Kambuur dat de klok slaat in de tweede helft. 1-0 is het voor Roda na 65 minuten. We gaan het hebben over zakkenrollen Tijdens de Gay Pride afgelopen zaterdag in Amsterdam... waren veel mensen slachtoffers van die criminele types. Ze gaan op in de drukte, kleden zich onopvallend... en voor de argeloze bezoeker het beseft... is de dure smartphone gestolen. Ja, Willemijn, wat heb ik je nou? Jaren vertelt hier op de radio, als je in Amsterdam bent... Rugzak op de buik! Ja. In de ja. Nou, <laughs> honderden mensen deden dat dus niet en waren dus slachtoffer, misschien wel terecht, hè, van de georganiseerde bendes. Willemijn, ik weet waar jij woont in Amsterdam, dus dit zullen wel vrienden van je zijn. Takken thuisloos, uh, aan de, aan de alcohol verslaafd. Twee van hen verkochten de straatkant. Zo verdienen ze een tientje, 20 euro per dag. Vaak hebben ze ook al uh, dief, winkeldiefstallen gepleegd, dus uh, ja. het waren niet bepaald lievertjes en uh, bekend bij de politie. Ja, leuke buren. Politierechter in Amsterdam heeft drie leden van de Bennen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5, 6 en 10 beken. Ik praat erover verder met columnist Eva Hoeken... politiek analist van Lien-Sportkenner... Ermen Wennemars en onze eigen crime man uh, Mick van Weli Mick, dit zijn geen Roemenen die heel toevallig... door de mensen massa lopen. Dit zijn echt bendes, hè? Is dat een nieuw fenomeen? Ze uh, noemen dat wel mobiel banditisme. Dat zijn groepen die uh, van elders hierheen komen. Uh, mobiel, banditisme. mobiel banditisme. Mooie term, hè? Ja. Mobiel banditisme. En, uh, nou ja, vooral sinds het openen van de grenzen... en uh, eigenlijk sinds 1989 al... Er zijn er veel uit Oost-Europa, Midden-Europa die hier komen, eh, Romeinen, Polen. Even voor de duidelijkheid, er is dus echt een verschil tussen iemand die hier hard werkt en een keer de fout in gaat... of het gaat niet helemaal goed met zijn carrière en, en fouten gaat... en mensen die hier echt heen komen om hun opdracht vaak te stelen. Echt, dat dat is, moet je je echt voorstellen, een soort uh, uh, uh, springhalenplaag die komt ergens, stilt, rooft en gaat weer weg. Lading, diefstal, skimmen... Uh, parkeerautomaten, mollen, dus dat is een hele ernstige vorm van criminaliteit. Maar die gaan ook bewust al echt, daar is een festival, daar is een festival, de Gay Pride... Ja, dit gebeurt al een jaar of drie trouwens dit. Ja. En uh, uh, je, hebt, je hebt ook natuurlijk gewoon de gewone traditionele zakkenroller, maar je hebt ook een georganiseerd verband. Die jongens leveren een telefoon in bij en een van de man die boven hun staat krijgt dan vijf euro per telefoon of wat dan ook. Het is dus echt georganiseerde criminaliteit in opdracht. De telefoons worden heel snel weggesluist en klaar. Nou, is natuurlijk een beetje. Ik bedoel, dit, dit, dit klinkt uh, serieus. Het zijn serieuze bendes. Maar ik denk ook dan een beetje bij mezelf. Eva, moet je ook niet gewoon. Weet je, wij lopen met onze telefoon te bellen. Dat ding is 6, 7, 800 euro waard. Je gaat ook niet boven je hoofd met je laptop lopen zwaaien. Je moet ook een beetje oppassen, denk Nee, ik dan. nee, nee. Dus toch, ja, oké. Okay, je moet er niet. Weet je wel, je moet, er, je moet er altijd voor zitten, voorzichtig zijn met je spullen. Maar het is de omgekeerde wereld om te denken dat je dat allemaal weg moet stoppen. En enorm moet gaan bewaken. Wie stelt dat dan voor? Stel laat ze ook iemand voor om dat gewoon allemaal maar thuis te laten, die hele zooi. Ik denk dat heel veel festivalgangers compleet ontregeld zijn. Als ze geen Instagram-foto's kunnen maken. Of ze op Facebook kunnen zetten. Hoef je ook net het festival. Dus we hebben dat, dat apparaat gewoon wel echt nodig. Dus dat, die al, zo, Maar doe, hem, weet je, steek hem ergens uh, niet in je achterzak. Dat doe je, dat doe je ook niet met een, met een heel duur uh, kettingje. Ja, laat maar je het ook is niet wereld, dat is toch niet half uit wereld. Dat je dan enorm. Maar moeten we niet zelf een klein beetje meer opletten, Erwin? Ja, ja, zeker moeten, moeten moeten we meer en meer opletten. Wat kan je maar dan denk, doen dan? Ja, gewoon. Uh, er zal ongetwijfeld wel, wel iets, iets, iets gebeuren waardoor je soms die telefoon gewoon beter kunt, kunt uh, beveiligen. Maar ik denk ja, de, de, de de de telefons de telefons dat de telefoons met... op dit moment gewoon nog te nieuw zijn. en dat, dat, dat, dat we er gewoon nog, nog niet echt bewust van zijn hoe makkelijk we dit eigenlijk gewoon kunnen, kunnen jatten. Dit is gewoon de autoradio van, van, van, van uh, tien jaar geleden. Waar, ja. ja, maar dat, is, dat, dat heeft ook die. hoe heet hij Pieter-Jan Albersberg, de hoofdcommissaris van ja. de politie in Amsterdam, heeft dat ook gezegd. Hè? Want, ja, het, is, het is heel grappig wat. wat, wat sorry. Ja. Maar, wat Erbe wat net zegt, is dat die vergelijking met de autoradio. Uh, Zoals je vroeger de autoradio had, daar werd ook trouwens voor gewaakt. Zorg dus zorgen dat ja. je het ding eruit haalt. En zorgen dat je hem buiten het zicht... Ja. Ik bedoel, natuurlijk... Uh, uh, de crimineel is de fout. Je ja. kunt je blijven preventief uh, bezighouden. De crimineel is de fout. Maar je kunt wel enigszins uh, zorgen wel dat, je, dat je het, je het risico verkleint. Je kunt hem makkelijk jatten... En en hij is makkelijk, makkelijk te verkopen. Iedereen ja. wil, een, wil een mobiele telefoon. Dus het is het ideale manier. Ja, maar dan moet er dus iets in de techniek van. zelf gebeuren. Dat je hem laat, laat blokkeren. In zo. het dat buitenland kan dat dus. Ja, okay. in, in, in, ik okay. geloof in Engeland, in Duitsland. Daar bel je, is hij meteen geblokkeerd. Ja, hier kan okay. dat nog niet. Kan straks pas in 2014. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Waarom kan dat niet, Siebert? Zeg jij nou eens wat, wat zeg jij daar nou eens wat zinnigs <laughs> over? Siebert, regel het. <laughs> ja. Geen idee. Ja, wat ik me wel afvraag is, vanaf 1 januari hebben al die Roemenen en Bulgaren weer op de visite. Want dan mogen ze hier komen werken. Ik gaan Vestigen. lang leven de EU. Maar wordt het dan erger, denk je? Of gaan ze dan eerlijker uh, hun bol verdienen? Ja, je hebt en-en. Je hebt Ik bedoel, er zijn, er zijn uh, mensen die komen hier gewoon om te werken. Dat is het gros. En er zijn bendes die hierheen komen om gericht te roven. Nou ja, wat mij opvalt is dat uh, bij Polen hoor je veel minder gedoe. Bij Roemenen en Bulgaren nou, echt elke keer als er weer een uh, complete golf gestript ja. is, dan hoor je altijd die twee woorden. Ja, maar er zijn ook Litouwers ja, volgens mij maakt het niet zoveel uit uit, ja, zo uit uit welk ja. land ze komen. Het gaat gewoon om dat de groepen uit het buitenland hier komen om je te stelen. Omdat ze, nee, maar je hoort vooral over Roemenen nu. Ja, is er Ro Ro Ro Roemenen, Litouwers, Litouwers richten zich veel op airbags, overvallen, straden, dat soort dingen. Elk en, land heeft zijn favoriet jat. Maar is dat echt zo'n groot probleem? Want je, ja, god weet je, je hebt altijd zakkenrollers gehad. Ik moest er, toen ik uh, 17 was en naar Parijs ging, zei mijn moeder ook al pas je een beetje op. Ja, maar toen dan had Mede je wel kerstgeld bij je. Gehoord, je hebt geen kerstgeld meer bij. Het enige, enige wat van waarde is. Dat is gewoon je, tele je telefoon. Ja, maar dit is georganiseerd verband, het is wat anders. De klassieke, de klassieke junk, die, die, die zit in de wijk en die, die pakt o, op, op, op, pakt op, op, op, op, hier wat. er schaal gebeurd is, En, en, en de politie, nou, het is, een, keer, dit is een, een paar jaar geleden onderzoek gedaan in de EU... en de dus totale schade werd geschat op honderden miljoenen euro's, dat mobiele balletisme. En het lastige is, zo'n club komt hier, slaat toe... Is weer weg en uh, ja je hebt geen idee wie het zijn. Ik heb het junkbeetje nogal eens dus hard uh, verslaafd van Om de hoek. De politie kent die jongens, en dit zijn echt onbekende mensen ja, ja, die komen en weg zijn. Er deze week stonden een aantal voor de snelweg, 7 uur. with love and you'd expect that someone had to give himself Ja, nee, ik vind. Uh, ja, nee, weet je, overal, het is de hele tijd met, met opstel en teven, soms een beetje Batman en Robin. Overal wordt maar telkens geroepen, harder straffen, harder straffen. Ik denk dat je bij, bij die echte criminele bands moet je creatief zijn. Je moet, uh, uh, of je ze nou twee weken of tien weken geeft, het maakt niet uit, ze gaan toch weer overnieuw beginnen. Je moet creatief zijn. Je moet ze bijvoorbeeld uh, gewoon, bepalen, vr, gewoon een verbod geven om ergens te komen. Uh, Steden verboden, misschien wel een heel verbod hier. Hè, als ze meerdere malen de, uh, de fouten zijn gegaan. Of goed werken met de landen waar ze komen en dan daar, kun je daar bij, straffen. Dat kan je toch bijna niet voorkomen? Want dit zijn toch juist zakkenrollers die, die voor hun beroep hebben ja. om, uh, om een crimineel gedrag te beoefenen? Ja, maar als zij hier in Nederland komen, echt puur en alleen om het roven. Dan moet dan je zorgen dat, dat je ze weert. Nou, dat is heel moeilijk met het ja. wegvallen van de grenzen. Maar er wordt dan wel. Dan. De, je hebt bijvoorbeeld mobiele teams, heet het dan. Hè, die gaan op toegangswegen. Uh, uh, belangrijke toegangswegen in Nederland gaan ze, gaan ze controleren. En dan, dan controleren ze op idee. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... mensen die meermalen hier echt als lid van een criminele organisatie te fouten zijn gegaan... dat je een idee in, inneemt in mijn part. Dat, dat, dat, kan dat? Zoiets. Ja, dat, ja. Dat, dat is nu volgens mij niet mogelijk. Hebben jullie dan... wel eens een telefoon gehad? Ja, bij als je bijvoorbeeld wel koning in de dag. Mijn dat broertje is, is een keer gehad. En die heeft hem teruggevonden. Want die heeft ook zo'n programmaatje erop. Van uh, Find My, ah, I, my nice. iPhone. En toen ja. is dus hij gewoon gaan, gaan, gaan zoeken. En uh, hij heeft hem gewoon teruggepakt. Terug, terug dat is een goede even... Ding. Ja, even eventjes... Nou, ze, ze zijn niet gaan vechten, maar... Uh, <laughs> dat was wel even. Uh, wij zeggen uh, mij is nog nooit gejat. Ik heb dus echt hier in Hilversum drie jaar lang mijn fiets niet op slot gezet. Uh, eerst omdat ik het geen slot ja, had. Dat, hè? Eerst omdat je dus geen slot had. <laughs> en daarna werd het een soort experiment. Dat ik dacht van nou eens kijken hoe lang ik dit volk kan houden. Drie jaar lang heeft het geduurd. Nooit op slot gezet. Nergens. En toen werd hij Omdat je een goed mens bent. Ja, precies. Ja, is karma. He? Dat is een, een hele lelijke vies, waarschijnlijk. Ja, dat ook. Ja. In 2014 uh, wordt het dus verwacht in Nederland dat je, uh, als je mobiele telefoon gejat is, dat je meteen kan bellen en dat die geblokkeerd wordt. En dan wordt het uh, wellicht allemaal wat minder, hopen wij. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal met Ewald Jong. Jawel, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken denkt dat een boycott van de winterspelen in het Russische Sochi geen oplossing is. Hij reageert op ophef rond de omstreden homowet in Rusland. Timmermans vindt het beter om op de Spelen het probleem aan de kaak te stellen oud-staatssecretaris vermeend vindt dat het kabinet moet voorkomen dat KPN wordt overgenomen door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile. Hij was als staatssecretaris mede verantwoordelijk voor de privatisering van KPN, maar vindt dat KPN te belangrijk is om in buitenlandse handen te laten vallen. In het stadje East Haven in de Amerikaanse staat Connecticut is een vliegtuigje neergestort op twee huizen. Drie mensen zijn omgekomen, de piloten en twee kinderen van 1 en 13 jaar oud.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 Luister naar BNN op Radio 1, live vanuit de Beach Club op het Mediapark. We zetten een punt achter de week met columnisten Eva Hoeken, Crime Watcher Mick Van Weli, Alles Wetens, van Liende en Erme Wennemars En aangeschoven, Pieter Derks. Goedenavond, jongen. Goedenavond. Wil je ons zien zitten? Dat kan via radio1.nl en dan klik je op de webcam. Was Tichler, Rodi en C, Kambuur. Kambuur is een klasse beter in de tweede helft dan Roda. Maar staat een kwartier voor tijd nog wel altijd met 1-0 achter. Roda heeft in de tweede helft werkelijk niet één mogelijkheid meer gekregen. En Kambuur heeft 4-5 mogelijkheden. Schuine streep kansen achter de naam. Zo even weer Hemmen. Die van dichtbij kon schieten. Maar stond toevallig stond Biemans in de weg. Anders vliegt die bal hoog tegen de touw. En het lijkt bijna wel... Alsof ze bij Cambuur wat huiverig zijn om uh, Sander van der Heijden uit de boeken te spelen. Die 13 jaar en drie maanden geleden het laatste doelpunt in de eredivisie voor Cambuur maakte. Maar ja, vroeg of laat zal dat uh, toch eraan gaan. Want we zullen toch dit seizoen ergens een goal gaan maken. Maar hij was de laatste 13 jaar ruim geleden. Daar komt Cambuur weer via Bakker. goede lichaam Zoek contact met mensen voorin. Barto, 1 tje, Bakker, schiet maar. Laat het over aan hem. En nou, dan moet je een keer schieten. Dan moet hij er een keer in. Weer lukt het niet omdat het te lang duurt. En opnieuw ontsnapt Roda. Maar eh, het gevoel bekruipt je langzaam maar zeker dat als Roda denkt het op deze manier droog te houden nog een kwartier, dat dat niet lukt. Want dan gaat die gelijkmaker gegarandeerd vallen. Kambuur heeft er inmiddels recht op. Dnm Today. Zet een punt, punt. achter de week. Nou Luc, gaan we naar de muziek? Ja. Oké. Okay. Ik heb een liedje en uh, Willemijn, heb jij, uh, dat, is wel, dat wil ik altijd wel al een keertje vragen, maar heb je al eens naar mijn ochtendshow geluisterd? Nee. <laughs> Ja. Het is ook best wel vroeg. Het is tussen 5 en 7 en daarvoor 74. Ik heb wel eens een stukje teruggehoord. Ja. Bij BNN. Ja. Uit, uh, ja. En ja. de computer. Ja, precies. Omdat op de wc wordt het ook allemaal afgespeeld, natuurlijk precies. nog. De fragmenten ja. van BNN. Ja, maar je snapt het. Dat ja, geeft het ik... tijd, geeft ook helemaal niks. Want dat is een ander soort. Ik bedoel, mensen die nu luisteren. Ja, nu gaat het net, zeg maar. Mijn vrienden van de nacht en van de ochtend worden nu zo'n beetje wakker. Dus dat is, maakt er maar niks uit. En, en jij gaat daar straks naar bed doen Dus dat is ook een heel <lacht> ander soort leefwereld. Dat geeft het helemaal niks. Maar dan. Uh, mijn, de tune van dat programma. Het heet Start. En daarvoor heet het 4-7. Had het dezelfde tune. Dat is een tune die draait nu al, nou weet ik veel, 2,5 jaar bijna Drie jaar ongeveer. En daar, uh, daar zijn we heel blij mee op een of andere manier. Want dat is toch dat. De, de, wij hebben altijd gevonden. En met wij bedoel ik dan zeg maar de, de University. Being University die, die dat programma maakte samen met mijzelf. En wij dachten altijd van. Oh ja, oké. Okay, als, als die tune maar staat. dan vanaf, daar, vanaf dat moment gaat het wel. Want dat is een mooie tune. Dat komt niet omdat wij die tune hebben gemaakt. maar dat komt omdat Jack Pignatti hem heeft geschreven. Uh, dat is een zanger. En die heeft het nummer Today's Tonight gemaakt. Dat vonden wij perfect passen bij de overgang van de nacht naar de ochtend. En het is een mooie. Mellow track. Je kunt er even een beetje van bij komen, eigenlijk. het nachtgevoel. Today's Tonight van Jack Pignetti. Ja, ja, ja. Tonight, dus mijn titeltrek. En je hoort hem zondag nog een keer. Dan heb ik nou nog een uitzending van start willen Dat is echt de laatste keer. Maar dit voelt toch? Dit voelt als het echte afscheid. De druk. De zeker. Druk. Misschien, misschien zet ik mijn lekker. Doe maar, moet je doen. Radio 1, PNN Today. Hoi. Luc, het gaat je goed, ouwe Radio Pick van me. <laughs> Luc, Luc, Luc, Luc, Luc. Natiene, moeten wij het zonder jou doen voor altijd? Want zoals bekend ga jij. Naar Humberto Tan, naar RTL. Uh, dat betekent dat dit jouw laatste twintig minuten zijn voor BNN Today. En dat gaan we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Jij denkt hier jarenlang de topics. Dat is jouw babytje. Daar ben jij groot mee geworden. Um, in Radioland, in de hele wereld. In heel Nederland in ieder geval. En daarom, allerliefste mede brilly van mij... gaan de aller allerlaatste topics natuurlijk over jou. <lacht> Te beginnen met... De hebben we al gehad. Die hebben we gehad, ja. Te beginnen met de NOS-presentatoren en verslaggevers. Uh, die zijn door jou uh, de afgelopen jaren medogenloos op de pijnbank gelegd. Iedere keer als zij een of andere serieuze interview deden over weet ik veel, genocide, bolleteelt, maakt niet uit. Vond jij wel een manier om dat op een of andere manier in jouw topics te verwerken? En altijd net op het moment dat die verslaggevers dachten, nou ben ik wel genoeg gekweld, dan deed je er nog een tandje bij. Zo pakte je laatst nog NOS-presentator Bert van Sloten met zijn interview over een populair lied voor Hengelo.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 Uh, is dit iets wat hij zocht? Ik vind het sympathiek. <laughs> Meneer Scholte ik dank u wel. En succes ermee. <laughs> Ja, en ook NOS-verslaggever Marcel Bril, die was regelmatig de lul. Zeker tijdens de laatste verkiezingen. En toen kwam daar ineens Mark Rutte aan fietsen. Ik dacht, ik ren er even naartoe. Heel goed. En Marcel die is sneller. Daar hebben we het al een keertje eerder over gehad. Mie, mie Bril noemen ze hem ook wel. Niemand in Den Haag is zo snel als Marcel. En dat komt ook goed uit natuurlijk, hè? want steeds vaker draven de verslaggevers over de Haagse wegen. En Marcel, altijd voorop. Hussein Bril noemen ze hem ook wel. Haren wapperend in de wind. Stevige stappers aan en maar rennen. Ja, maar Luc, wat jij niet weet is dat elke keer als jij zo'n fijne kaakslag uitdeelde... dat die mensen huilend aan de telefoon hingen bij onze eindredacteur, bij Arjan Penders. Uren aan voicemails heeft hij, heeft hij moeten afluisteren. En we hebben even een kleine selectie gemaakt van de klachten van NOS'ers... Marcel Bril, Bert van Sloten, Lara Renzen en Marcel Ooster. Dit is de voicemail van Arjan Penders, eindredacteur BNN Radio 1. Boodschappen na de piek. Hé, met Marcel Bril van de NOS. Ik wil even klagen over twee woorden, namelijk Luc Iking... Ik heb nu toch echt een klacht, niet zomaar een klacht, ik heb gewoon een serieuze klacht over die Luc. die l -U, u k bij jou. En wat doet Luc? ik denk, wat doet Luc? die gaat eventjes de eer en meerdere glorie van zichzelf een paar grappen lopen maken. Heb ik weer een hartstikke geinig, leuk, interessant, intelligent ook interview gehouden met iemand over Twente, over... Een lied aldaar voor NCD, ee, ee, ee, ee, zoals hij dat dan zegt, want ik probeer hem daar nu eventjes na te doen. En wat doet hij vervolgens weer? Monteert hij er weer een of ander geinig leuk muziekje onder? Wat bij jullie bij BNN waarschijnlijk jullie allemaal dubbel om liggen, omdat het woord F erin voorkomt. Lara hier, zeg, uh, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar... Uh... Doen wij zo ons best, hè? Doen wij zo ons best om een leuke radio te maken, een beluisterbaar nieuwsprogramma te maken, Flik jij ons dit. Lekker in zijn bureau stoel leunend luisteren naar de radio en denken, hoe kan ik die eens eventjes lekker af gaan zeiken? Hij heeft op de beginnen geen enkel gevoel voor humor, hij is niet leuk, hij is niet aardig en hij misbruikt constant echt alles wat wij uitspreken. Was getekend, Bert van Sloten. Ja, dat is wel waar allemaal. Ja. Ja. Ja. ja, vooral Bert. Ja, en die leunstoel. ja. Goed Bert. Nou ja, van die NOS'ers is de stap natuurlijk snel gemaakt naar uh, oud-NOS'er Mar Smeets. En wat veel mensen niet weten, Luc, is dat jij eigenlijk een hele goede vriend bent... Van Mart, de Mart. Ja. Zelfs zo erg natuurlijk dat hij uh, afgelopen Tour de France regelmatig inbrak tijdens jouw tweets. Luk, jij uh, ja. als, uh, als uh, volksvertegenwoordiger van deze hele <laughs> ja, de sport, jouw punt? Mijn punt? Ja, heb je een punt? Uh, nou, ik heb vooral hashtags. Uh, nee, ik is hashtag Tom Dumoulin bijvoorbeeld, hij is mee in ontsnapping. Waarom is iedereen zo gek van die gozer? Uh, omdat hij best goed is, hè? Ja, ik vind Iedereen vindt hem goed. Ja, weet ik, Mart, maar ik moet even door met mijn tweets, oké? Okay? Hier is de Rebus. Nee, ma ja. ma ja. ah, Mart, Mart. <laughs> We even door. En we rijden dus naar de Alp du West. Luke. ben je nu? Ik ben 30, Mart. Mooie jongen. Ja, ja, ja, maar dat weten we nu wel. Kom op. Even wat tweets voorlezen over de Alp du West. En uh, hoe dat zweertje daar nu is, hè? En dat soort dingen. De sfeer? Ja. Rond de Alp du West. Precies, precies. De sfeer. Nu tijd voor de rebbers. Nee. Nou ja, goed. Geef even door. En natuurlijk hebben wij uh, de Marten even gebeld. Okay. Um, ja, wat hij, wat hij daar nou van vond en, en, en of hij je heel erg gaat missen. Ik heb geen idee wie het is. Ik heb het nog gehoord. Die kende de, de, de inhoud niet. Wat ik nu gehoord heb, ja, komt me vaak bekend voor. Maar meer, maar meer ook niet. En ik vind het, uh, ik heb er niks mee. Nee, oh. nou, er zijn wel meer grote gebeurtenissen waar Marcus zich Dat is niets van herinnert. Dus. De reactie waar ik op hoopte, ja. Bas Tegeler. Ja, de slotfase van Roda Cambuur. Het is nog altijd 1-0. 3,5 minuut nog te gaan. En uh, Roda heeft inmiddels uh, tijdrekken nodig om Cambuur weg te houden uit het eigen strafschopgebied. Dat leverde van Peppe zo even geel op. Die stond als een soort schooljongen over de reclameborden te turen of daar misschien ergens een bal lag. Dat duurde de scheidsrechter Blom allemaal te lang. En die gaf hem geel. Kambuur heeft uh, nogmaals gewisseld. Weer een extra aanvaller ingebracht. Een verdediger eruit. Nu leunt het elftal dus totaal naar voren. Oebele schokker in het elftal gekomen. En Kambuur hoopt maar dat uh, daar waar de ploeg uit Leeuwarden recht op heeft. dat het ook nog wordt opgehaald in het slot van deze wedstrijd. Drie minuutjes nog. Het is 1-0 voor Roda. Maar zoals gezegd, Kambuur verdient absoluut een punt. Heeft de mogelijkheden ook gekregen in de tweede helft. En hoopt dat hij in de slotfase van dit duel toch nog één keer goed valt. Als bijvoorbeeld Schokker nu de bal krijgt, maar wel heel zwak. en eens door. Voorspeel naar de linkerkant. Dat is voor Barton niet te belopen. En zo kan Roda weer even op adem komen. En Roda hoop maar dat het dat kan blijven doen. 2,5 minuut plus extra tijd. 1-0 in Kerkrade verder met Luc. Ja, Luc, je hebt niet alleen vijanden gemaakt in Hilversum. Hele volkeren haat je inmiddels. Vooral uit het noorden, die met die wat opmerkelijke tongval De Vriezen namelijk. Graag geziene gasten in jouw topics die jij liefkozend jouw lieve kleine topics noemt. Luister even mee. Vandaag was het naast de Secretaressedag ook Friese Twitterdag. En het is al een grut succes, neemt mij. Zo, of het om op zijn Vries te zeggen oinkie doinkie. Ja, en trending topic is natuurlijk Fries voor populaire onderwerpen. Voor alles hebben ze een eigen woordje. Dat is schattig. Er kwamen ook veel tweets Binnen bij de organisatie. Oh ja, deze is ik wel leuk. Jong Frisk is nou al trending topic. Goed, je knopje. Ja. De vrouw die is aangevallen door de oehoe, fokje Rinkema uit Munnikkezeil, is boos. Zij voelt zich namelijk niet serieus genomen en voor het eerst vertelt zij haar verhaal. Toen had hij mij ineens de paard op het hoofd. Ja, langzaam maar zeker. Drukten de klauwen zich in het hoofd van de vrouw die nog maar te nauwe nood los kon komen. Ja, ja, ja. Strak van de tet belde de vrouw de politie om melding te maken van die gigantische vogel. En daar kreeg ze de dienstdoende diender aan de lijn, Gerard Japjas. Ja, ik moest een helm opzetten als ik de hond uitliet. <lacht> oh, sorry. Bewolking ja. in de nacht, min zon. Sleun, misschien ik wel wat sneeuw. Bewolking, hoedoe, min één, min twee. En wat Piet hier zegt nee, dus helemaal niemand. Maar de geruchten gaan dat er eventueel aan het einde van de maand... Zullen we het E-woord toch even noemen? Nee. Jawel, screw you, ik doe het lekker toch. Stedentocht. Want de kans is dus heel erg groot dat die er gaat komen, zegt men. We komen niet verder dan die matige vorst. Nou, oh, even je bek, Piet. Ik bedoel, even <lacht> bezig hier, kom op. <lacht> ja. En dat hebben we geweten ook, dat je zo deed, direct na je aankondiging dat je ons ging verlaten, werden wij gebeld door die ene onbevreesde leider van de Vriezen en wachtmeester van de weervoorspellingen, Piet Paulusma. Luc, wat hoor ik nu? Jij gaat de BNN verlaten. BNN Today, waar ik zo vaak naar geluisterd heb. En af en toe kwam... Nou, jij kwam regelmatig voorbij. Soms heel leuk hoor, maar ik moet je ook zeggen... Je hebt er ook wel weer een puin op van gemaakt. En zeker als het gaat over de Vriezen. En daar heb jij het toch heel vaak van moeten hebben hoor. Dus eigenlijk hangen wij de Friese vlag wel uit dat jij weggaat. En ik wil je nog één vrieze groet meegeven. Luc, het beste wensje bij een ordebaan. Maar uh, ik zie het net ontmoet. <laughs> net ontmoet. Niet tot morgen dus, Pikkie. Bas, is ja, gescoord. Over uh, Friese gesproken. De Friese zijn eraan in Kerkrade. Want heel tegen de verhouding in is het 2-0 voor Roda geworden. Simpele uitbraak. Eigenlijk niemand van de Friese nog achterin. Want iedereen wilde naar voren. De moesje krijgt de bal op zijn hoofd. legt krijgt een pand klaar op de rand van het van Mitchell Donald. En die loopt hem eigenlijk heel makkelijk binnen. 2-0. En de wedstrijd op slot en buslist. Oké, okay, we hadden het net eens over de, over de haters. Uh, maar je hebt ook uh, er fans bij gekregen. Ja, toch? Zeker, daar komen we nu aan toe. Beste voor het laatst. Um, uh, er is een profvoetballer die momenteel de grote successen viert in uh, Central Berkshire. Ja. En hiervoor in het altijd gezellige die Kafkas. Ja. Um, die uh, was maar al te blij dat jij het vaak over hem had. Je weet natuurlijk om wie het gaat. Ja, Royston Drenthe. Royston Drenthe, die vooral bij jou bekend staat... om zijn idiote filmpjes die hij op internet zet. En het was altijd voor jou een bijzondere bron van inspiratie. Ik, ik ben helemaal hoekt aan de filmpjes van Royston Drenthe. Oh my god. Hij, hij plaatst nog steeds van die persoonlijke korte filmpjes... op zijn Kiek website, dat is een filmpjeswebsite. En dit is de laatste, heb ik gevonden. En dat is zijn weerwoord op alle mensen die het slecht van hem vinden... dat hij wel eens een shisha pijp... Rood. Hou je bek, hou je bek. Want je wil ook gewoon een shisha-pen. Laat maar lekker mijn rust, oké? Okay? Hou je bek. Ja, jouw allergrootste, allergrootste wens was uiteraard om ook een filmpje van hem over jou te krijgen. En Royce Dondrenten, die zijn natuurlijk tu zo'n nee, grote fan. Nee. Daar wil ik wel aan meewerken. Hey, Luc, alles goed? Ik wil je even heel veel succes, succes wensen bij je hun tot dan. En uh, ja, we gaan je missen bij Radio 1. En uh, hopelijk tot gauw. Ja, heel tof dat uh, ik te horen heb gekregen dat je, een, uh, dat je een fan van mij bent. Dat is natuurlijk voor mij een hele grote eer. En um, ja, bij deze wil ik je gewoon hartstikke veel succes wensen in de toekomst. En ja, ik zie je gauw. En, um... Succes ermee. Ja, ja, ja. Ciao, gek. Maar <laughs> <Wat laughs> mensen denken dat, is altijd dat ik dat niet meen. Maar ik vind echt, die iets echt te gek is, Rooster. Eigenlijk <laughs> van, <coughs> <coughs> van, van alle topics meen ik alles wat ik over Rooster zei, meen ik heel erg. Zit je ja. daar ja. een beetje in te dekken? Nee, absoluut niet. dat <laughs> <laughs> is hier, echt gek. Hier met zijn matties hier op het media. -Parte. Ik hou er wel rekening mee, maar uh, ja. <laughs> ja. <laughs> We hebben er een filmpje van gemaakt. En dat is te zien uh, nu op onze Facebookpagina. Facebook. -pagina, Facebook. Slash today. En natuurlijk op Twitter. At today. Blijven we even bij het voetbal, Luc. Um, want er is natuurlijk één voetballer die jij echt aanbidt. Dat is natuurlijk Messi. Ja, ja. Je raakte maar niet uitgepraat over hem. En alles, als er Barcelona was, moest alles wijken. En dan koop jij lekker onder je Messi-dekbedje... en dan dronk je thee uit de beker met zijn naam erop... en dan prevelde je zachtjes Messi, Messi, Messi. En ja, die Messi-jasso-voetbalschoenen voor jou... die kwam natuurlijk vaak voor in je topics...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 En dan is het net alsof Messi even in mij zit. Ja. Natuurlijk niet op een seksuele manier. Dat zou een beetje raar zijn. Oh, wat ga ik. Uh, Messi, Messi. Nee. Um, wij hebben natuurlijk uh, uiteraard... Dat is Kees Doorstein. Een van onze betere redacteurs. Hi Kees. Die heeft alles op alles gezet om Messi te spreken te krijgen. Ah, fijn. Ja. En we hebben Messi gesproken. En hij was, hij was vereerd met al die topics over hem. En hij vond het ook... Ongelooflijk jammer dat je weggaat. Ja, ik heb machteloos liggen janken toen ik hoorde dat Luc weggaat. Elke wedstrijd gaf ik alles in de hoop mezelf terug te horen in zijn topics. Daar geniet ik meer van dan van de lach van mijn eigen zoon, Thiago Luc Messi. Gelukkig heb ik een microfoon van BNN gekregen waar ik de adem van Luc uitgefilterd heb. En die gebruik ik nu in mijn airco-systeem. Zodat ik voortaan altijd zijn zoete puffen in mijn nekharen vol kietelen. Ik wilde een zijn die wilde professioneel zijn. En ik met de eerste aan en van de schilvers van Luc's lippen, die ik op de microfoon vond... heb ik een pop laten maken voor Thiago. Een vochtige, lip En die druk ik elke nacht tegen hem aan... zodat ook hij het talent en de warmte van Luc kan voelen. En vaak blijven dan schilvers aan Thiago plakken. Maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik alleen maar fijn. Want elke keer als ik hem dan optil, ruik ik Luc. En zo heb ik Luc toch een beetje bij me. Luc, Suerte. <laughs> <laughs> Mooie stem heeft hij oh, oh. De vertaling was van Humberto Stalen, Bureau Co. Luc, je hebt um, ook mensen ontdekt in je BNN-carrière. Laten we dat niet vergeten. Ron Brandsteder, Jacques D'Ancona, Ferdinand Hossenbux, Johan Fretz. Maar je ogenappeltje, je, ja, ja, je trouwste discipel, die is hier. En die wil graag ook nog wat tegen je zeggen. Cabaretier Pieter Derks. Ja, zoals iedereen weet waar hij was op 11 september. En tijdens de moord op Pim Fortuyn en op de dag dat er bij Luttelgeest een wolf werd gevonden... Zo weet ik nog waar ik was toen ik hoorde dat Luc BNN gaat verlaten. Ik was thuis en ik checkte mijn mail. Ik schrok me rot. Luc naar RTL 4. Luc Radio Iking, waarvan ik niet beter wist... dan dat de koptelefoon aan zijn hoofd vergroeid was... en dat hij geboren was in het NOS-gebouw... waar hij werd opgevoed door een mengtafel en een plopkap... en op een dag zijn toegangspasje verloor... waardoor hij voor altijd gevangen zat in de radiostudio. Het is natuurlijk een prachtige stap voor Luc, een tv-carrière... en een leven lang gratis umberto onderbroeken. Maar ik vind het persoonlijk ook heel jammer. Ik zit hier dankzij Luc. Ik mocht 2,5 jaar geleden met een column beginnen in zijn nachtprogramma 4-7. Achteraf de plek waar hij zijn tv-carrière ook al stiekem in de stijger zette. Daar hangt immers een webcam in de studio. En ze schijnen bij RTL heel enthousiast te zijn geweest... toen Luc vertelde dat hij al jaren s'nachts voor de webcam met mensen zit te bellen. Zo zijn toppers als Christine van der Horst immers ook ooit begonnen. Hoe dan ook, het voelt nu toch een beetje... alsof de grote broer aan wiens handje ik altijd de studio binnen mocht lopen weggaat. Oh. Ik hoorde de BNN-redactie ook wel eens roepen als ik binnenkwam... Luc, daar is je broertje. Alleen omdat we toevallig allebei jongens van rond de 30 zijn... die veel met het nieuws bezig zijn en bij de radio werken... en commentaar geven op de actualiteit en een donkere bril hebben... en via de radio bij de tv zijn beland en nog geen baardgroei hebben... en naar het oosten van het land komen en hipstamatic gebruiken en getrouwd zijn. Maar verder lijken we totaal niet op elkaar en zijn alle vergelijkingen vergezocht. Nou goed, anyway, um, ik heb even wat tweets... Uh, over de Lux afscheid Wat Misschien leuk om even voor te lezen. Zo zegt Ed Mark de Hond. Uitstekende keuze van RTL4 om Luc Ickink aan te trekken voor Humberto Tan Late Night. Hoogste tijd dat grote publiek hem het kennen. Opvallend is dat hij grote publiek daarbij tussen aanhalingstekens heeft gezet. <lacht> Lijkt maar verwacht hij niet heel veel van de kijkcijfers. Nou ja, het is, het is tenslotte toch RTL4. Dus OB is het enige programma dat echt groot publiek trekt. Ook Lux toekomstige collega's. Hoe is het al? Ed Linda Toetwes zegt vandaag Kennis gemaakt met Luc. We staan in de startblokken hashtag styling. En ze voegt eraan toe super klus. Blijkbaar verwacht ze veel werk te hebben aan het teren jongenshuidje van onze Luc. Dan Ed Martijn, dat is een bevriende nerd. Daar heeft Luc er meer van. Allemaal makkelijk te herkennen aan het feit dat hun Twitternaam gewoon hun voornaam is. Omdat ze de allereerste Luc, Martijn of Elger waren die zich aanmelden op Twitter. Goed, Ed Martijn zegt dus tegen Ed Luc, woehoe. En, dat is een, een goed onderling, woehoe, en ik ken je al van toen je zo'n klein webloggertje was, hashtag Sniff. En dan zien we ineens allemaal voor ons hoe het begon. De kleine Ed Luc die op zijn vierde besloot om te gaan bloggen en meteen na de kleuterschool naar huis snelde om in te bellen op de Windows 95 PC om de belevenissen uit de blokkenhoek te delen via www.members.chello.nl users slash Tukkerland 7886 web homepage index.html. Wie dit grappig vond, is nerd. En dan zijn er tot slot nog de luisteraars die allemaal op hun eigen manier afscheid nemen. Zo twittert en Job Jan vandaag over Lux afscheid. Helaas de laatste, maar nu al zin in: alles uit vanavond, behalve de radio. Lux fans gaan heel ver. Misschien leuk als Job Jan even een fotootje twittert van hoe die er nu bij zit het mogen duidelijk zijn, Luc gaat gemist worden aan de andere kant. Voor mij persoonlijk kan deze overstap nog gunstig uitpakken. Ik gebruik gewoon voortaan nooit meer mijn naam in de brochures. Alleen nog die jongen met die bril die op tv altijd het nieuws doorneemt. En dan weet ik zeker dat de mensen ineens massaal zullen toestromen... omdat Luc het zo geweldig doet op televisie. Pieter Ders, het broertje. Luc. Ja? Ik, je, ik moet natuurlijk wat zeggen. Moet je nog wat? Nou ja, ik, ik heb natuurlijk wel wat voorbereid. Uh, op mijn telefoontje, dat is een laptop, dus daar ging niet aan. Uh, want uh, ik heb even een beetje een rondje gebeld en toen en, en, uh, nou, zei Twan, maar je moet beginnen met, ja, hoe moet je dan zeggen? Dan moet je beginnen met een korte pauze en die emotie over je heen laten komen. En vervolgens met, met diezelfde emotie moet je dan zeggen, 20 jaar sport is moeilijk. En nou ja, dat geldt ook een beetje voor mij. Het was maar zes jaar niet bij Studio Sport, maar bij BNN. Ik begon op 20 augustus 2007. En in die tijd hield ik een behoorlijk actieve weblog bij. Geen help.nl, we zoeken het allemaal. En na een week werken schreef ik het volgende op mijn weblog Zo de eerste week van weg met BNN. Daar werkte ik toen Zit erop. En inmiddels heb ik al twee uitzendingen meegemaakt. Werken bij BNN is hartstikke geinig. Never a dull moment, never a silent moment. Ook lawaai en chaos is hier orde van de dag. En nou, zo is het eigenlijk wat mij betreft wel zes jaar lang gebleven. Nooit stil, nooit saai. En dat niet alleen op de redactie, maar ook op de radio. Afgelopen jaren heb ik echt een ontzettend veel programma's meegewerkt. Allemaal gepresenteerd. Nou ja, één. Maar wel een aantal. Uh, Today's Topics was echt het onderdeel waar ik het meest van heb genoten. En uh, ik heb mezelf vaak op de schouders geklopt omdat ik het zo leuk had. Gewoon omdat ik zo'n leuke baan had. Niet omdat het zo goed was, maar omdat het zo leuk was. En uh, dat vond ik mooi, omdat uh, volgens mij is Today's Topics paste heel goed binnen BNN Omdat BNN echt een programma is waar goed over wordt nagedacht En waar ook een redactie zit die, die al heel lang uh, uh, uh, jong is, enthousiast, slim en geïnformeerd. En echt een, echt een een goede redactie. En leidinggevenden die meedenken. Dave, vroeger, heel lang geleden. Mark, uh, Tessel, Arjan. Allemaal mensen die goed meedenken. en uh, die ook geen genoegen nemen met saaie radio. maar die gewoon echt toffe dingen willen maken. Um, uh, ik heb echt met, met, met Today's Topics echt ontzettend veel toffe kansen gekregen. En het was echt gek om te maken, omdat de werkomgeving ook zo fantastisch was. Ik, ik gun echt als je thuis een baan hebt en je hebt een werkomgeving die ik heb gehad, nou dat gun ik je echt van harte. En uh, soms stopte ik wel eens een klein grapje in mijn nieuwsoverzichtjes, zijdelings. En die stijl die is door de jaren heen gegroeid. En dat dat drie redenen. Eerst was dat niemand me stopte. Tweede was de luisteraar. Ik kreeg ook heel veel toffe reacties, ook negatieve. Vond ik ook prima. Dat was hartstikke leuk. En uh, de andere was eigenlijk uh, de prestatie van BNN Today. We hebben er veel van gehad, maar uiteraard vooral wij natuurlijk Um, want als je een radioprogramma maakt, is het echt niet fijner dan dat je dat te mogen doen met iemand die je een enorme radioklik hebt. En met Willemijn had ik dat echt enorm. Het is heel makkelijk om een Today's Topics te maken en dan in de studio te gaan. En dat je merkt dat je blokje wat je hebt gemaakt echt met volle enthousiasme wordt ontvangen. En dat is echt... Echt ontzettend te gek. Dus daar heb ik echt enorm van genoten. Um, ik moet een aantal mensen bedanken. Dat ga ik straks nog buiten uitzending doen. Ik heb een enorm lange speech geschreven. Dat ga ik straks echt allemaal voorlezen. Jullie komen allemaal in de but. Um, uh, iedereen die ik niet heb genoemd ook echt ontzettend bedankt. En um, de mensen met wie ik geweldig heb samengewerkt. De redactie. Iedereen. En uiteraard ook vooral de luisteraar. En ik ga nu dan werken bij televisie. Uh, maar ik hoop echt van harte dat we elkaar nog een keertje mogen spreken... via het mooiste, modernste, interactiefste, persoonlijkste... en modernste, tofste, fantastische radiomedium wat er is. 26 seconden Met de klap hebben we. Nee. Ik dacht, ik babbelde dat wat wel vol op de klok, maar dat lukt ja, niet. Ja, dat verwacht ik wel van jullie. Luc. Ja, je ja, ja, ja. de radioskills. Ik ga niks zeggen, want dat hebben we allemaal al gedaan in al die stukjes. En dat doe ik straks buiten de uitzending. Maar uh, ik vond het gek met je. Ik ook. Dat was toch een beetje ja. man, mijn mannetje ja. op de radio. Simone, je krijgt hem weer terug. Dank allemaal. Dit was bnn today de allerlaatste van Luke Eking. <tied> Ja. Zo, eigenlijk is het gewoon een lul, toch? Ja. Wat de fuck? Gaat hij weg? gaat weg? Heb je het over Nee, nee. Die is toch eens op. Hij is het allerbeste. <laughs> ja. zo, zo, zo. Leuk, ik geun zo erg, jongen. Ik ga zo naar je kijken elke avond. We, een ja, we, drinken? Drinken? we komen met ja. de hele redactie trouwens bij je eerste uitzending. Oh, leuk, gezellig, ja. ja, ja, ja. Ik uh, sms met al eventjes, komt helemaal goed. Ik heb er wat kaartjes over. Komt helemaal goed komen. En ja, die stylisten. Yes. Denkt u wel eens? Het kan niet gekker in deze krankzinnige wereld. Nou, dan heb ik nieuws voor u.